Uur. Dit is door al negens met het NOS Journaal. Op het Portugees eiland Madeira in de Atlantische Oceaan... zijn duizenden reizigers gestrand. Door de aanhoudende harde wind vallen al dagen veel vakantievluchten uit. Onder de getroffen reizigers zijn zeker 150 Nederlanders... die sinds zaterdag proberen Madeira te verlaten. Reisorganisatie TUI stuurde de afgelopen dagen... meerdere vliegtuigen naar het eiland om ze terug te halen... maar die konden vanwege de wind steeds niet landen. Vandaag worden ze daarom overgevaren naar het naastgelegen eiland Porto Santo, vandaan ze naar huis kunnen vliegen. Duitse politici krijgen toch toestemming om Duitse militairen in Turkije te bezoeken. De Duitsers doen vanuit Konya mee met de internationale coalitie tegen IS in Syrië. Turkije neemt het Duitsland zeer kwalijk dat het asiel heeft verleend aan een groep Turkse militairen. Die zouden hebben meegewerkt aan de koepoging van vorig jaar. Bondsdagleden die de Duitse troepen wilden bezoeken... kregen van Ankara herhaaldelijk geen toestemming. De NAVO heeft nu in de kwestie bemiddeld. Een man die zondag uit zee werd gehaald... bij het strand van Kijkduin in Den Haag is alsnog overleden. De reddingsbrigade haalde de Duitser met zijn vrouw... en twee kinderen uit het water. De man werd bewusteloos naar een ziekenhuis gebracht... waar hij volgens Omroep West is overleden. Aan het Haagse strand kwamen zondag en gisteren... meerdere mensen in de problemen vanwege de onrustige zee... Het bellen en surfen met mobiele telefoons is vorig jaar opnieuw fors toegenomen. Volgens de autoriteit Consument en Markt steeg het dataverbruik met ruim 60% ten opzichte van 2015. Vergeleken met 2013 is het verbruik zelfs vervijfvoudigd. Volgens de ACM nemen consumenten steeds meer en grotere bundels... en kiezen ze steeds vaker voor een zogenoemd vier in 1 pakket. Combinatie van internet, televisie, vaste telefonie en mobiele telefonie. Het weer, buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Het is 17 tot 22 graden. Morgen opnieuw enkele buien en ook de rest van de week wisselvallig. Maximum temperatuur ongeveer 20 graden. Dit was het DFM, Verkeersupdate. Dit is Jolonne van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Samores, red me ja, je ziet me cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. nooit meer zult horen. Samores, Samores, als je me niet me me niet te volgen van de, mí, que de sepa mi geen zes van mij sufreren. Olelelelelele, la la la, la la la, la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, te la, la, la, la, la, la,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 pagaste mala mi cariño tan sincero aunque conseguirás que no te nombre nunca más la la con decir que una mujer cambió mi suerte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 We know. Lange files naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen bewegingen te krijgen. Spaans benauwd in Spaanbeton. Ik wil wel doen deze zon. Zie je FM, maak ze naam want de zon schijnt. Dus pak je radio, radio. ren naar Frans en zet hem op 106.9. Zie je FM, 24 uur per dag. Hete zomerlid.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 don't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 like I'm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 Ik heb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 we continué comme ça jusqu'au soleil couchant de gevochten. We hebben gevochten, we hebben gevochten, we hebben gevochten. We hebben gevochten, we hebben gevochten, we hebben gevochten. We hebben gevochten, de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 This Liars, time is taking for the Ford, When I dance they call me Magarena And the boys they say que soy buena They all want me, they can't have me So they all come and dance beside me Mo Chant with me, and if you good, I'll take you home with me. Halla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. Halla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, ay. I don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... <laughs> Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas. Hala tu cuerpo alegría, Macarena, eh Macarena! Mala tu cuerpo, alegría Macarena, de tu cuerpo pa dan la alegría y cosa buena. Mala tu cuerpo, alegría Macarena. Hey Macarena. Ay.